De KFC Meal Deal voor 4,99. Je krijgt zoveel, dat past niet eens in dit spotje. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen.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 Zes maanden Videoland Basis bij cadeau. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week diverse soorten Jumbo stampot groenten en aardappelen. 1 plus 1 gratis. Lipten, 1 plus 1 gratis. Of alle knor wereldgerecht of maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. Dank voor die prijs. Jumbo. Smart Speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goedemiddag, ik ben René Postna. In Venlo is een man opgepakt voor de dood van zijn baby van vijf maanden. Die overleed vorige maand onder verdachte omstandigheden, zegt de politie. De vader is op dit moment de enige verdachte. Morgen wordt beslist of hij vast blijft zitten. In de haven van Rotterdam is de omgeving van een oude gasfabriek afgezet. Die dreigt namelijk in te storten door de sneeuw op het platte dak. Dat is al doorgezakt. Het gebouw wordt gebruikt door kleine ondernemers. Die zijn er allemaal uitgehaald. Vroeger werden er ook feesten gegeven. In Schiedam zijn weer twee tieners opgepakt voor mishandeling. Een man kreeg klappen bij een ruzie over sneeuwballen en overleed. Er werden op de dag zelf al twee jongens opgepakt, maar die hadden er niks mee te maken. Een van de nieuwe verdachten meldde zichzelf bij de politie, de ander werd daarna thuis opgepakt. In Friesland, Groningen en Drenthe wordt morgen een enorm pak sneeuw verwacht... en de ziekenhuizen bereiden zich voor op valpartijen en andere ongelukken. Om er zeker van te zijn dat iedereen meteen wordt geholpen... blijven sommige medewerkers vannacht slapen er worden extra bedden neergezet. Het weer van WeerOnline...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 René Postma, dankjewel. Het is het twee minuten over vijf. Nieuwe middagshow krijg je zometeen. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. Er zijn veertien vertragingen. En dit zijn ze vanaf dertien minuten. A7 richting Hoorn tussen Weide-Wormer en Purmerend-Zuid. Daar een kwartiertje. En ook een kwartier op de A12 richting Oberhausen... tussen Oud-Dijk en Duitsland. De hoofdrijbaan is daar dicht. En de A28, laatste in het overzicht, richting Zwolle... tussen Nijkerk en Strandhorst. Daar dertien minuten. Eén Flitsmeister valt reuze mee uiteraard. A32, Meppel, bij... bij Tuk.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 Patrick, Erik Jan en Julia. Ja, en vanmiddag maak je weer kans op een trip naar Las Vegas. Dit is een nieuwe Slapmiddagshow met zometeen de dagrep van Erik Jan. Ja. Ook Avicio hoor je naar Afrojack en Hello Black. I had a dream. I was standing on a star. And I realized how beautiful we are. The Show, dat is net een vuurwerk voor mijn oren. Hey Slam, ik ben op dit moment strontverkouder, maar ik heb er zin in de middagshow hoor. Woe, maak ze gek! Slam. Patrick, Erik Jan en Julia. Het is vijf uur geweest, welkom bij een nieuwe Slim Ja, daar gaan we weer. Ja, we zitten er nou toch. Misschien leuk om gelijk even te roepen. Uh, die audio-appjes die je net hoort. Uh, maandag kan jij dat zijn, hè? In een nieuwe Slam-middagshow. Oh, ja. Dus uh, laat vooral even van je horen via de Slam. Je kunt zo even een audio-appje inspreken. Misschien uh, gebruiken we jouw audio-appje dan voor de grote opening van de Slam-middagshow. Lekker man. Ik hoor inderdaad iemand luisteren die, die ziek is. en veel mensen ziek op dit moment? Ja, ja, het, ja, het heerst, Pet. Het heerst. Het heerst. Het, Julia, het, Julia het, het heerst. Het heerst. heerst. Het heerst. Ja, uh, goed dat jullie er weer bij bent. We zijn er tot 8 uur vanavond. We doen vandaag weer de Slam Winterspelen, hadden we bedacht. Want oh, er ligt nog steeds sneeuw. Ja, daar kwamen we voor. En, uh, Morgen komt er nog meer sneeuw onze kant op. Ook allemaal weer kleurcodes. Dus wat is het voor morgen? Code, code oranje? oranje ja, gewoon ja. oranje. Lekker steady. Dus uh, je maakt kans op dikke prijzen in de slam. Winterspelen in deze slam middagshow. We gaan het ook even op, over GTA 6 hebben jongens. Want daar is ook weer een hoop om te doen. Gaat het nou wel of niet komen? Oh jee, niet weer. Ja, ja. <Gas> Niet weer pet. Maar eerst even naar onze grote vriend Erik Jan. Die deze dag weer samengevat heeft ja, in een uh, mooie dagrap. Goedemiddag. Here we go again. Awesome. Shit. Hey, hey, hey. Ja, vandaag weer een stroomstoering op Schiphol. Oh, wauw, en ze zaten daar al een rammetje vol. De vlucht van mijn neef, die ging gewoon door. Ja, die vloog dan ook van Auckland naar Singapore. En ik weet niet of jullie het allemaal hebben gezien... maar zaterdag wordt de temperatuur min 10. Weet je hoe koud het wel is? Ja? Prachtig, dan ben je fucking oud geboren van 1980. Op een begrafenis in Salt Lake City ontstond op een of andere manier een fitty. De Dobiné nam een korte break tijdens de preek... voor een extra bestelling van een kop koffie en cake. En niemand anders dan onze eigen Julia Maan zie ik in de top 5 babynaam. Staan. En heeft jouw man deze naam verzonnen, ha, dan weet je al wie tijdens die laatste drie seconden. Dat is ook zo, die babynamen zijn bekendgemaakt. Nummer ja, oh, Het is juur. altijd hetzelfde lijstje: Emma, Noah, uh, Julia. Noor, nee, Julia Noor, wordt veel Noor, gedaan. Noor, ja. ja, Noor staat nu, maar Julia blijft altijd in die top vijf. Ja, vind je dat stom of zeg je van ik vind dat wel leuk? Dat ik vind naam, Julia een leuke naam. Ik vind het een hele uh, mooie naam. Nee, je naam. bent ook een leuke meid en mooi bovendien. Waar vind je stom? Dat is niet alle Julia's, hè? Nee, dat dus er zijn ook hele lelijke julia's. <laughs> dat klopt. Maar vind je het stom? Hoezo nee, vind ik dat stom? Oh, dat je naam veel gebruikt wordt. Ja, ik zat met vijf julia's in de klas. Dat, <laughs> <laughs> dat was wel stom. <laughs> Slep je zo meteen met zometeen het bonusnieuws. Een grote blunder van PSV. Wat nou? Je hoort het zometeen. Do you think about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 Middagshow, joh, tit voor tat. Ik zit niet heel veel op TikTok. Maar uh, als ik op TikTok zit en T.M.Cray komt uh, voorbij, dan blijf ik toch wel even haast hoor. Lekker hè. Ik ben niet de enige ook, denk ik. Het is de Slam Middagshow in het bonusnieuws vandaag. Een grote blunder bij PSV. Uh, ja, het nieuws heeft ons ook bereikt dat dit waarschijnlijk een stunt is geweest van een, uh, van een verzekeraar. Dan al nog lijkt het natuurlijk wel een stomme blunder. Uh, PSV heeft namelijk de eigen naam verkeerd gespeeld op een metershoog spandoek. Dat aan het uh, Philips in Eindhoven uh, hangt. Daar staat op... PSV wenst iedereen een sportief 2026. Maar... PVS... Staat ja. erop. Lullig. Er zou moeten staan PSV, maar er staat dus... PVS wenst iedereen een sportief 2026. Hoe moeilijk kan het zijn? Ja, Ik vind het wel een leuke stunt eigenlijk. En we hebben het nu ja, met z'n allen gewoon uh, over, uh, over blunders hier in de, in de studio. Dus de vraag is in deze Slemmiddag Wat is jouw grootste werkblunder? Laat het vooral even weten via de slam app rechtsboven in het tekstblondetje. Jouw grootste werkblunder. Hebben wij werkblunders, jongens? Ja, ja. Mm. Oeh, nou ja. Dat, uh, <laughs> Ik heb wel veel, veel domme dingen gedaan. Ja. ja? Ik heb wel een voorbeeld. Ja? Vertel. Ik deed een uh, radioprogramma bij een andere radiozender was dat nog. En ik had op een gegeven moment een uh, stagiair. en dat, Die doet dan de productie. Hè? Dus die zit dan bij jou in de studio en die zoekt nieuwtjes voor je op. Koffie halen. Koffie halen, dat soort dingen. En uh, op een gegeven moment, uh, hij was ook vrij jong hoor. En nog niet heel ervaren. Misschien wel een goede context. Mm. Op een gegeven moment had hij in mijn draaiboek een leuk nieuwtje gezet. En ik heb dat eigenlijk was ook een beetje mijn fout. Ik heb dat helemaal nooit gefactcheckt en doorgelezen. Ik ging dat gewoon zo lalala vertellen op de radio. Mijn bericht was, wat ik voor, aan het voorlezen was. Er komt in uh, Lelystad een replica van de Eiffeltoren. Die gaan ze op ware grootte, gaan ze die nabouwen. Dus ik, nou, bijzonder, ja, bijzonder. Wat en op een gegeven moment, ik, uh, ik, ik, ik draai weer een, uh, een, een muziek. En ik denk, nou, dit is toch een heel raar verhaal. Waarom zouden ze de Eiffeltoren in Lelystad gaan bouwen? Bleek dat hij dat nieuwsbericht van de speld had gehaald. Oh nee. Ja, ja klassiek. Ja, dus, ja, en nogmaals, ook een beetje mijn fout. Hè? Ik heb het ook niet gecheckt, Maar ja, het is wel gewoon een grote blunder. Want je staat wel voor lul op de radio natuurlijk met je, met je stomme verhaal. Ja dat... ja, dat vond ik wel een, uh, vond ik wel een werkblunder. Jij, jij, jij moet er ook wel een hebben, toch? Ja, ja, maar het was niet, laat maar zeggen, qua uitzending. Ik heb wel eens gehad dat we... De, uh, uh, dat we uh, ja. Toen we aan we het uitzenden en, en toen belde er iemand. En, en die, die had iets met een uh, collega van ons. En, uh, uh, maar dat was buiten de uitzending. Dus, dus voordat ze überhaupt uh, on-air kwam. Het was ik een beetje met het babbelen, waarbij ik die, die collega echt compleet de grond in boerde... en dat hij waarschijnlijk niks ervan bakte daar in bed. En, en, en op een gegeven moment hoorde ik na twee drie minuten tirade hoorde ik een kuchje achter me en toen stond diezelfde collega al gewoon drie nee, minuten achter me. Nee, ja, die stond in de studio. Ja, je kan hem horen op Radio 10. Maar maar. Uh... <laughs> Wie is het dan? Nee. Ja. Ja. ja Hoe je zo lang geleden. Je ja, dat kolk, kolkie. Colik hier, man. Ja, oh. oh, Super grappig was het eigenlijk wel. Oh, Hij ja, kan goed. er nu wel om lachen. Ja, tuurlijk. Oh, nee, no. Oké, okay. nou gelukkig. En Toch. jij, Hul? Ik heb ooit de broodjes opgegeten voor een gast. Oké. Okay. Oh. Maar dat was, ja, dat was ook een beetje mijn stage tijd. Dacht ik dacht, oh, lekkere broodjes. <laughs> die waren voor een grote gast. <laughs> ja, toen zat iemand... Rob waar, de of zo. waar zijn die glutenvrije broodjes? Toen <laughs> <laughs> dacht ik, oh. <laughs> dat heb ik toen niet gezegd. Maar ja, iedereen wist het volgens mij <laughs> dat, dat ik het was. Al oh, die broodjes opgegeten. gegeten. Laten we via de Slammer weten... wat is jouw grootste werkblunder? Gaan we zo eens even kijken wat er allemaal binnenkomt. er ah, moeten wel mooie verhalen zijn, toch? Dus uh, de slam heb rechtsbovenin. Thanks, One more time. What uh. time? tonight Celebrate You know we're gonna do it the right way uh, tonight. Uh, hey, uh, just feel it. Music's got me feeling the need, need. Uh, yeah, come on, alright. We're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling.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 feeling Feel so free, we're gonna celebrate, and and dance, so free. One more time, I'm mm -hmm. feeling so free, we're gonna celebrate, and and dance, so free. One more time, I'm feeling so free, we're gonna. Ik ontdek je op Slam. Tyler, yeah. Chanel. Goede tune, zegt Thomas Gray en rumors. Het is de Slijmiddagshow, wat je aan hebt staan. Dat is heel goed. En onze vraag van vandaag is: wat is jouw grootste werkblunder? Laat het even weten via de app. komen er al leuke dingen binnen? Er komen al leuke dingen binnen. Zoals uh, Jens die zegt: ik heb serieus anderhalve maand lang een collega met een verkeerde naam aangesproken. Ja, oh, dat hoorde ik van de collega ineens een echte naam. ja, uh, anders was ik er gewoon nooit achterkomen en dan heb ik die collega gewoon forever de verkeerde naam gegeven. Hey Willem, jij ja, had dat ik gewoon ja. met die gast hier Oké. Okay. Ja. Ik bedenk mezelf trouwens nog even iets: ja? ik heb in de company car van mijn vorige werkgever dieselrol gedaan. Ja. Oh, een plat van benzine. Ja. Oh, Jij bent echt... Ja, dat dat was is ook peinlijk, een pijnlijk belletje. Dat is een duur ook. Ja. Jij bent echt een jullie. Ja. Ja. Dat was een duur ja, Dat was heel dom. Ja. ja, sorry. Nee. Maar goed, je kan altijd alles even insturen. Maar audi-appjes vinden we het allerleuk. Ja. Jouw grootste werkblunder laat het weten via de app. En deze sowieso.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 Het weer van Weer Online. In de noordelijke helft komen regenbuien voor. De temperatuur ligt ongeveer tussen de 0 en 2 graden. Later uh, gaat het nog wel ook in het zuiden regenen. En vanavond eigenlijk gaat het, in het... Kortom, het gaat eigenlijk overal regenen, regenen. Maar okay. ik vind het ook een mooie term die ook wordt genoemd over morgen. Morgen koestert er een krachtige depressie oh. ons land af. Oh winterdepressie? Met nog meer sneeuw. Ja, de storm des doods komt eraan. Ja, dat klopt inderdaad, ja.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 Heel veel sneeuw morgen onze kant op. Thanks, joh. We van de wegen met de uh, flitsmeester. 14 vertragingen. Dit zijn ze vanaf 8 minuten A7 richting Hoorn. Tussen Zaandam en Purmerend Zuid, daar 36 minuten. En de A28, laatste uit het overzicht richting Zwolle. tussen Nijkerk en Strand Nulde daar 26 minuten. En terwijl de zon langzaam aan het ondergaan is in Nederland, staat er nog één flitser A12 Arnhem Ede. Bij Ede 119,3. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar hier is het op naar buiten kijken ook. 3 oh, <laughs> <laughs> over half, 6 hoofdpunten uit het A&P nieuws. Die krijg je van René vanmiddag. Uh, Goedemiddag. Meerdere bommeldingen vanmorgen bij scholen in Groningen en Drenthe... waren vals alarm. Na de eerste melding werd de school ontruimd. Daar werd niks gevonden en de andere scholen zijn daarom niet ontruimd. De Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten in Drenthe, Groningen en Friesland... om morgen alleen de weg op te gaan als het echt moet. Er kan 10 tot 15 centimeter sneeuw vallen. Goed nieuws voor Suzanne Schulting. Ze doet op de winterspelen ook mee op de 1500 meter shorttracken... heeft de schaatsbond besloten. Bij het gewone schaatsen rijdt ze de 1000 meter... En dat zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws. Patrick, Erik, Jan en Julia. Jouw grootste werkplunder. Drop hem zelf nog even in de slam app. Neem die zo even mee. Laat disco live te dinasje. <middels> over de blunder die PSV heeft gemaakt. Blunder een beetje tussen haakjes, hoor. Want ze hebben daar een enorm spandoek aan het Philipsstadion hangen in Eindhoven. Daar staat op PVS. Wenst iedereen een sportief 2026. Moet natuurlijk PSV zijn. Blijkt achteraf een reclame stunt te zijn, maar boeien. Wij kunnen het even lekker over blunders hebben, toch? Uh, wat is jouw grootste werkblunder ooit, Johan? Mijn grootste blunder? De laptop wissen op afstand van... Iemand die net een belangrijke presentatie aan het geven was. Met ontzettend moeilijke cijfers. Oeh, dat is mijn jongen, dat lekker. Is Ricardo? Ja, nou, ik kreeg een storing, ik kreeg een Gouda. En toen ben ik, uh, <laughs> ik ben naar Alkmaar gereden. Oh. Omdat daar natuurlijk de, de kaasmarkt is. En ik had het een beetje door de war in mijn hoofd gehaald, denk ik. Dus ik stond in Alkmaar. En ik moest een Gouda wezen. Pff. Ja, dat was uh, Littleham. een... Uh, of tandje tussen. Dat is ook niet heel uh, slim inderdaad. Uh, Maxime? 30.000 liter bier door een puntje schoelen. Oh. 30.000 oh. liter bier door een puntje? zonder jongen. Oh. Bier in <laughs> Jezus. We hebben hier ook nog een, een beetje een dommie. Dat is uh, K, dommie. Van, <laughs> ja, K van van. Oud, heusen, schilderwerken. schilderwerkend. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Bedankt voor je, aller, voor je allereerste appje naar deze show. Vind ik toch leuk dat je oh, erbij bent. Ah, leuk. Die zegt, uh, met de vraag stomme dingen gedaan. Ja, ik heb een verkeerde, een verkeerd, verkeerde maat glas besteld voor 150 huurhuizen. Ja, o, ja lekker maar. Ga je dat dan nog uh, retoursturen? Of, uh? Nee, dat is een kostenpost. Dat is gewoon een uh, dikke pech. Oh, oh, Carmen! Oh, oh, oh. Carmen! Hallo? Ja, hallo hallo. Welkom bij de Show. Hoi schat. Hi, bedankt. Even een kort sociaal gesprekje. Hoe was jouw winterse dag vandaag? Heb je het overleefd? Ja, klopt hoor. Ja, zeker. Ik heb een rustig dagje gehad. Oh, heerlijk. Betekent dat dat je dan onder een elektrisch dekentje op de bank naar iets zit te kijken? Of doe je dan nog wel iets? De laatste aflevering van Stranger Things. Oh, jij bent zo'n Stranger Things persoon. Dat is wel mooi. Ik ook niet, ik vind het niet leuk. Ik vond het eigenlijk ook helemaal niks. Maar ik dacht, ik kan het ook niet de hype niet missen. Nee, ja, FOMO. Ik snap je. Maar om het even zonder spoilers te geven... is het kijken waard, het nieuwe seizoen? Uh, ja, weet je... het is gewoon allemaal een beetje ver gezocht. Oké, okay, Carmen. Dat is dus een We passen even, okay. Vraag van vandaag is... wat is jouw grootste werkblunder, Carmen? Nou, ik, uh, een paar jaar terug werkte ik in de horeca... in de Scheldestraat in Amsterdam. En dan heb je veel buitenlandse uh, gasten... Nu is mijn Engels best goed hoor, maar uh, uh, gast op de vraag. En toen zei ik in plaats van I will ask my chef or the chef, the cook, zei ik I will ask my cock. Lekker komen. Oh, I oh, will ask my, my cock. Had ja. je beter in Thailand kunnen zitten dan uh, wat dat betreft. Ja, hè? Ja. Oh, en toen werd het heel ongemakkelijk of uh, heb je gewoon ja, genegeerd en doorgegaan? Ik ben gewoon doorgegaan. Ik dacht, nu ga ik het rokken ook. Oké, okay, okay. dus nu ga je nooit de <laughs> verkeerd zeggen, denk ik, hè? Nee, zeker niet. <laughs> Wat een goed verhaal. De kok heette niet toevallig dik. Nee, helaas. Oké, okay, je had het nog complexer gemaakt. Ja, Dankjewel, Carmen. Ja, <laughs> doei doei. Fijne avond. Hey, hoi hoi. Ik zie jullie ook. Doei. Show. Dit is Topic en Fireboy. DML.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 Hallo, ik ben Trudy. Ik ben heel sportief en ik ben postbezorger. En ik ben een super vaste luisteraar van Slam. Ook in de nacht, want uh, ik ga tot s'nachts uitlopen. En uh, ja, de middagshow met Julia, Erik-Jan en Patrick is natuurlijk helemaal top. <grijgene> Groetjes van Trudy. Seven days and one week, dat zou dus twee weken moeten zijn onderaan de streep. Uit het jaar dat Slam begon met uitzenden, jongens. Welk jaar is dat? Ja, dat is. Uh, ah, dit weten tweede... we toch? 2009, toch? Ik heb nee. 96, jongens. Het is 96, toch? Ja, maar toen heten wij nog. Ja. 100% Dance Music. IDT Radio. IDT Radio. Jij was uh, bij de geboorte. Ik, ik, ik, uh, ik was fysiek, maar je hebt dus het sowieso uh, bij de geboorte van Radio aan Zicht. Ja. <laughs> Radio Oranje nog meegekregen. Hey, zometeen, jongens, uit je fles om Tien, tien over zes! zes. Ja, mijn petje. Ja, en ik krijg je het even, er toch in, hè? Ik krijg dit er toch in? Vier dagen aan gewend. Slammiddagshow Slammiddag uh, mashup krijg je zometeen. We hebben weer twee slamhits in de mix gegooid. Willen we al even een korte uh, training? Ja, van graag. Eentje wil ik graag weten. Ja. Ik, uh. Lola Young, Messi. Oeh. Dat is best wel een traag uh, 3FM-plaatje, maar die hebben we even in de Slam-versie gebruikt. Het gaat toch over Jezus die niet gebruikt uh, in nee. zoiets. Ja, mooi dan. Bijne weekend. slam middag show krijg je zometeen. Dit is Handrix en David Getta. Golden. I was a ghost, I was alone. Goed, en David Guetta, Golden. Een slam middagshow. En jij, jij lult een je nek zojuist. Wat nou weer? Jij uh, bedoelde, wat het over Messi, hè? die zit zo meteen in de mashup. Ja. Niet de voetballer, maar uh, Lola Young, Messi. Uh, dat is deze. Oh, dat is niet de die ik bedoelde. Jij bedoelde deze. I heard Jesus cocaine on Ja ja is andere Messi. Maar, nee, die zit er niet in. Anna oh, mess nee Nee, nee. Ik Lola hoop young. wel dat je er echt iets leuks van maakt, Pet. Dat we lekker huis op vlees gaan. Want ik vind het toch echt een verschrikkelijke plaat. Die, uh, die Lola Young. Ja. Echt? oh wat ja. erg. Nou, dus... ik heb er een Slam versie van gemaakt. Kijk wow. het. Uh, Dat zo meteen in de Slam -middagshow. En we hebben het over GTA 6 zometeen. Komt het wel of niet dit jaar? Slam. Coming up.